9 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. Een groep gewapende mannen, vermoedelijk Taliban... heeft zich verschanst in een overheidsgebouw in het oosten van Afghanistan. Ze drongen daar vanmorgen vroeg binnen. Er volgde een vuurgevecht waarbij drie doden zouden zijn gevallen. De Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Militairen hebben het complex inmiddels omsingeld. Volgens een legerwoordvoerder wordt het gebouw voorlopig niet bestormd... omdat de overvallers bomvesten dragen. Bij een serie bomaanslagen in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden. In het oosten en zuidwesten van Bagdad gingen bij elkaar acht bommen af. Dat gebeurde tijdens de ochtendspits. De meeste doden, vooral politiemensen... vielen toen een zelfmoordterrorist zichzelf oplies... toen agenten een opgeblazen auto wilden onderzoeken. Vandaag zijn er in Spanje lokale en regionale verkiezingen. Verwacht wordt dat de socialistische partij van premier Zapatero... een flinke nederlaag zal leiden... Zapatero ligt vanwege de hoge werkloosheid en forse bezuinigingen zwaar onder vuur. Al dagen wordt door jongeren gedemonstreerd tegen de werkloosheid. Die is hoog in Spanje. Van de jongeren is bijna de helft werkloos. Ook vannacht zijn in verschillende Spaanse steden de protesten doorgegaan. Ondanks het feit dat de dag voor verkiezingen politieke manifestaties niet zijn toegestaan. De betrogers hebben de Spaanse bevolking opgeroepen om vandaag niet te stemmen op een van de twee grote partijen. Niet op die van premier Zapatero en ook niet op de grootste partij, de Partido Popular. In IJsland is onder de grootste gletsjer van het eiland een vulkaan uitgebarsten. Het is de vulkaan Grimsvotten die zeven jaar geleden voor het laatst actief was. Boven de vulkaan hangt een witte rookpluim van 15 kilometer hoog. Geologen verwachten geen grote aswolk die het vliegverkeer zal hinderen. Zoals vorig jaar gebeurde toen een andere vulkaan op IJsland grote hoeveelheden as uitstoten. Het weer in het oosten regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten. Vanuit het westen opklaringen en hier en daar zon, maar later ook weer meer bewolking. Het wordt maximaal een graad of twintig. Dit was het NOS-journaal. Wij gaan zellen, zeggen we altijd. Ga lekker fietsen!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 Ja, dat is zuinig! Het... De Nederlandse televisie bestaat 60 jaar en daarom zijn wij op zoek naar programma's die in uw geheugen zijn blijven kleven. Daar gaat de wetenschap nu in. Doe mee en breng uw stem uit op www.tvcanon.nl. Dank u wel, maar wel zo zometeen. Lekker slapen en morgen gezond weer op. Het is precies drie minuten overal, over negen. Onze gasten van dit uur zijn al aangekomen. Die zijn buiten van alles aan het opstellen. Dat wordt hartstikke leuk en spannend. Dat hoort u zo. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Op de Zeeuwse boerderij waar ik als kind mijn zomers doorbracht... was het ieder jaar wel raak. Een of twee superzielige kuikentjes die moederziel alleen ronddolden... werden door mij, de Florence Nightingale-kippen, liefdevol opgevangen... en grootgebracht op een menu van brintapap en beschuitkruim. Thuis probeerde ik het ook wel eens uit, met uh, uit het nest gevallen jonge vogeltjes. Maar dat reanimeerbeleid was een stuk minder succesvol. Het stervenpercentage lag, um, voor zover ik mij dat herinner, rond de 100%. Of het nou een gevallen vogeltje, gewond konijn of aangespoelde orka is... steeds weer reist de vraag of ieder dier medische hulp en opvang moet krijgen. De overheid wil vanaf 2012 een eind maken aan de ongereguleerde opvang van wilde dieren... en strengere eisen gaan stellen aan opvangcentra. De dierenbescherming staat achter dit besluit om de opvang te professionaliseren. En dus moeten er criteria worden opgesteld... Opvangen mag niet als er sprake is van een natuurlijke omstandigheid. Ik zal het even uitleggen. Een egel met longworm bijvoorbeeld... die mag je niet redden, omdat die ziekte een natuurlijke omstandigheid is. Maar raakt hij in je tuin verstrikt in bijvoorbeeld een tennisnet... ik heb het niet zelf verzonnen, een onnatuurlijke omstandigheid... dan mag het wel. Een wilddier mag ook alleen worden opge opgevangen en geholpen... als het terug kan naar de natuur... Blijft een lastige discussie, vinden ook wij van vroege vogels. De eerste impuls is toch om een beest in nood te redden. Maar we moeten ook onder ogen zien dat dieren in het wild nou eenmaal sterven. En in dat geval soms beter af zijn. Kijk naar Orca Morgan, die met alle goede bedoelingen werd gered... en nu in haar eentje in een blauw bassinetje rotsen rondzwemt. Wat is wijsheid? Nou, in ieder geval een kleine tip als u uh, volgend jaar op het strand een aangespoelde orka vindt en u wilt hem per se redden. Niet vertellen dat hij door natuurlijke omstandigheden is aangespoeld, maar ook gewoon zeggen dat hij uh, verstrikt geraakt is in uw tennisnet. Dat was De Mug, Le Moustique. Een karakterstukje van de Franse componist en dirigent Roger Roger. Uitgevoerd door het Metropoolorkest Orkest onder leiding van Jan Stoelen. Uh, Janine is uh, buiten. Staat daar met uh, een van onze gasten, Bart Sibelink. Natuurfotograaf. Toch Janine, je staat daar hè? Ja, we horen. Nu het woestige klik van de camera ja. van Rob. En als ik zeg fotocamera, dan moet u zich een soort... Uh bazooka voorstellen. Ik kan het niet anders omschrijven, toch? Het is een immens apparaat, gecamoufleerd en wel. Wat heb je op dit moment in het vizier, op? Een konijn. Echt waar? Waar dan? Dat uh, zit daar. Die... Hij valt bijna niet op. Tegen de achterkant van het gras. Uh, zie je daar een bruin stipje? En dat bruine stipje is het dus een konijn. Je ook doorheen konijn. kijken. Ja, heel vaak zie je pas uh, hier dingen doorheen. Ja? Als je nu kijkt, dan zie je hem. Als ik nu kijk. Oh, wacht. Hier is In het midden van het ja. beeld. In het midden van het beeld. Wacht even. Oh, oh ja, heel klein lief konijntje. Maar en hij heeft helemaal niet door dat wij hier staan. Dus wij verstoren dit konijn op dit moment niet. Nee, nee. Ziet hij er verstoord uit? Hij ziet er heel on, onverstoorbaar uit, eerlijk gezegd. <laughs> Hoe dichter bij je komt, op een gegeven moment komt er een punt dat je hem zou gaan verstoren. Mm -hmm. Maar het konijn geeft allerlei signalen. Oortjes gaan overeind, gaat rechtop zitten, gaat om zich heen kijken. Op dat moment dan weet je, nu is de grens bereikt. Als ik nu nog dichterbij ga, dan zal hij wegrennen. Ja, dan heb ik hem verstoord. Kun je vervolgens afvragen hoe erg dat is, maar dan heb ik hem wel verstoord. Ja, hoe erg dat is, dan kan je hem niet meer op de foto zetten. Ja, dus voor mij is dat heel vervelend. Ja. <laughs> Maar het moet zo zijn dat het voor het konijntje niet vervelend is nee. om gefotografeerd te worden. En daar gaat het vanochtend een beetje over inderdaad, het fotograferen van beesten op zo'n manier dat het met name ook voor het beest niet vervelend is. Correct, ja. Ja, eh, dus dit, is, dit geldt dan inderdaad voor dit konijn, wat daar echt heel erg rustig blijft zitten. Ja. Je hebt een hele goede foto zo. Eh, en kan je ook iets doen, zeg maar, want je hebt nu je camera gecamoufleerd. Maar heeft dat dan ook effect op zo'n konijn? Nee, voor het konijn maakt het niet uit. Maar als je dan nou een, een ree had gehad of een edelhert... en je bent in een gebied waar, waar weinig mensen komen... dan zien die dieren van hele grote afstand je gezicht. En uh, Echt waar? Ja, al is het nog piepklein, een menselijk gezicht... en de lichte handen van mensen, dat valt enorm op. Voor dieren is dat een teken oh, van gevaar. Okay. Ook de tweebenige gestalten. Dus je zou niet alleen je camera, maar ook je gezicht moeten camoufleren, begrijp ik. Ja, zeker. Ja. Ik heb daar soms een sjaal voor. Die hoeft met <laughs> gaas die hoeft mijn over mijn gezicht te trekken... En dan, uh, en, dan, en dan ben ik van de afstand niet meer te zien. Dan is nee. dat lichte vlekje is ineens weg. Goed, over lichte vlekjes, schalen overhoofden, speciale tentjes en de manier waarop je dieren zou moeten benaderen in de natuur. Daar gaan we straks meer over horen. Welkom in tuinreservaten.nl Verrijk uw tuin en de biodiversiteit met een bloemenweide. En doe dat juist met uh, inheemse plantensoorten. Dat levert heel veel op. Wat precies, dat vertelt tuinontwerper Jasper Helmantel aan verslaggever Henny Radstaak aan de rand van zo'n bloemenweide. Kijk, uh, dit is een ratelaar, uh, Rhinanthus minor. Dat is een uh, parasitair plantje op gras. En die zie je heel veel in de wat betere bloemenweides. Nou, en hij uh, parasiteert dus op gassen en daardoor zorgt hij ook voor dat die gassen in de bloemenwei wat minder gaat groeien. Het is een, een, een steeltje van 15 centimeter. Daar uh, wat uh, ja, pijlvormige blaadjes aan, hè? Ja, een beetje gekattelde blaadjes. En uh... kleine gele bloemetjes. En, en kleine gele bloemetjes, ja. klopt. Er komen ook weer veel uh, insecten af. af. En uh, in zo'n bloemenwei wil je juist ook de vegetatie wat fraal houden... Uh, zodat al die bloemen goed kunnen groeien. Niet bemesten dus? Niet bemesten. En dat is ook... Uh, uh, meteen de reden waarom bloemenweiders tegenwoordig weer in opkomst zijn. Want uh, doordat we in de landbouw in ons land uh, alles vreselijk veel bemest hebben... in andere bewerkingsmethoden... zijn al die bloemenweiders en al die grasland dus allemaal overbemest geraakt. Ook door bestrijdingsmiddelen zijn veel bloemen verdwenen. En daarom hebben we wel hele groene, sappige weilanden. Maar de bloemen die, die zijn weg. Nou, En dat is niet alleen heel jammer voor onszelf uh, vanuit esthetisch oogpunt. Maar vooral insecten... Zoals uh, wilde bijen, vlinders. Uh, die hebben toch veel die inheemse wilde bloemen nodig... om te kunnen overleven en te kunnen ged gedijen. Ja, waarom dan? Want er zijn, van Budlea bijvoorbeeld, zo'n vlinderstruik. Dat is echt een exo, toch? Ja, ja, een vlinderstruik is een exoot. Uh, daar kun je inderdaad uh, heel veel vlinders mee aantrekken. En dat is ook heel belangrijk om die in de tuin te zetten. Ook in je eigen tuinreservaat. Maar... Heel veel wilde bijen, nuttige insecten die veel voorkomen... hebben niet alleen nectar nodig, want nectar is alleen voedsel... maar ze hebben ook waardplanten nodig die inheemse planten... voor hun uh, voortplanting en voor bescherming. Uh, nou, bijvoorbeeld het, uh, de pinksterbloem heeft net allemaal mooi gebloeid. Ja. Nou, daar komt het oranje tipje op af. En die die... zag je trouwens net vliegen, hè? Ja, Ja, zeker. Ja. Nou, nou, die, die vloog net uh, bij de look zonder look. En dat is een andere waardplant van het oranje tipje. Maar dat zijn toch belangrijke planten voor dat beestje, om te overleven. Waar zet hij daar dan zijn eitjes op af? Hij gebruikt zo'n plant, specifiek die plant, om de eitjes op af te zetten. Uh, soms heeft een insect ook verschillende planten nodig voor die voortplanting... en juist ook die combinatie van soorten. En daarvoor heb je een grote biodiversiteit in de omgeving, in de landschap nodig... maar bijvoorbeeld ook in de eigen tuin zijn dus zegt, zo'n bloemenweide, waar we nu aan de rand van zitten... die moet je dan eigenlijk alleen inzaaien met inheemse soorten? Nou, het is uh, in dit geval natuurlijk van groot belang... dat je in je tuin, of in je park, of in je omgeving... zoveel mogelijk planten hebt. Minder stenen in de tuin, in de tuinreservaat. Minder stenen, minder bestrating, meer beplanting. Nou, als je nou echt ook wat wil toevoegen... voor inheemse nuttige insecten, in, uh, vlinders en vogels dan zijn juist die inheemse wilde plantensoorten van groot belang. Kun je dan bijvoorbeeld naar een tuincentrum gaan... en vragen om een soort zaadmengsel met alleen maar inheemse bloemsoorten? Nou, dat is niet bij ieder tuincentrum te krijgen. Maar goed, wij bieden het zelf wel aan. Inheemse wildbloemenzaad en bloemzaadmengsels. En die kun je dan thuis inzaaien. In een bloemweide? Ja, nou zitten we hierbij aan de rand van een vrij grote bloemweide. Maar kun je dit nou ook in een kleinere tuin doen? Ja, dat kan zeker. Nou ja, goed. Als je een echt kleine tuin hebt, wordt het misschien iets lastiger. Maar we hebben ook uh, hele kleine stukjes van een paar vierkante meter als bloemenweide. De... En ja, dat, dat is genoeg. In ja, dat is genoeg. En dat in dat kunnen toch weer wat insecten kunnen daar wonen. En het, het staat ook leuk. Het bloeit mooi, hè? Bijvoorbeeld, ik zie hier ook die die de boterbloemen. Boterbloemen, margrieten, uh, beemkroon, uh, olijfazbecken. Uh, wat is dat? Dat wit? Dat is de de Dat is de, de, dat is dat de bloem, ja. Jaar. We ontdekten net vanochtend wilden we de Pinkstebloemenzaden bloemenzaad onze kwekerij gaan oogsten. En daar kwamen we direct over een groot dilemma. Want namelijk eh, al die zaadkopjes zaten vol met de rupsen van het oranje tipje. En als natuurlief heb je dan toch een dilemma of economisch denken in de zaden oogsten. Maar dan moet je wel een populatie eh, oranje tipje rupsen omzeewelpen. Dus dat hebben we toch maar lekker, lekker laten zitten. En dan moeten we toch maar zien hoe we aan onze zaden komen. Maar nou, dan heb je wel weer prachtige uh, oranje tipjes binnenkort. Precies, en, ja. uh, en daar gaat het uiteindelijk om: dat we meer natuur krijgen in Nederland. Ja, maar zo'n bloemenwijd, uh, heel veel mensen die passen dan zo'n bloemenwijk toe, maar worden dikwijls ook wel teleurgesteld. Uh, want namelijk om een goede bloemenwijd te maken, dan moet je wel goed erin verdiepen wat je nou eigenlijk wil. Heel veel mensen die willen namelijk snel resultaat, dat hoort ook een beetje bij de huidige maatschappij. wil uh, willen klaprozen en korenbloemen en gele ganzenbloemen. Die passen nou, er ook in? Uh, pa Dit past wel in Bloemenwei, maar dat zijn eenjarige akkeronkruiden. Okay. En als je die jaarlijks terug wil hebben, moet je die dus inzaaien... en moet je, jaarlijks moet je je grond, als zijnde een akker, net als een boer, moet je die toch even weer losmaken. Dan heb je wat onderhoud aan. Maar dan heb je wel, ieder jaar wordt je beloond... met allemaal velden voor klaprozen in die korenbloemen. Dat is hartstikke leuk. Als je daarentegen meer een bloemrijk grasland wil, meer een hooilandje... wat je dus jaarlijks een paar keer gaat maaien... dan heb je meer een ander mengsel nodig, een mengsel met vaste soorten... voor een bloemrijk grasland. Het is niet zo ingewikkeld, maar heb je toch een andere manier van beheer... een ander verwachtingspatroon hoort daarbij. En uh, dan moet je dus om denken dat je één of twee keer per jaar gaat maaien en afvoeren. Want je wil juist die bodem vrouw maken. Ja, want als je het laat liggen, dan is het een bemesting voor, je, ja, voor dus de grond en voor de bodem. En precies. dat wil je niet hebben. Gewoon op de composthoop gooien. moet en er en op... nou ook van alles op? Ik zoveel goed kijken. Want... Ja, dat, uh... dat zag je net ah, al. Daar weer het oranje tipje. En daar zit ook wat een bijna een, een, een lichtgevend. Uh... Oh, uh, een gaasvlieg. Een gaasvlieg. Ja. En dan hoorde ik laatst, maar daar moet ik me nog eens meer in verdiepen, dat sommige gaasvliegen, daar wordt ook weer onderzoek naar gedaan, die zijn dan ook weer goed voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Dus doordat je juist ook weer biodiversiteit houdt, de hele natuur zit vol nuttige insecten, dan staat er vanzelf weer een insect op die jarenlang onbelangrijk is geleken. Die staat dan ineens op en die gaat dan bijvoorbeeld zo'n processierups te lijf... of een andere plaag die we nu nog niet kennen... maar die we over een jaar of drie, vier uh, ineens hebben. Door juist die verscheidenheid te houden, hou je dat onder controle, in, in balans. Uh, het is misschien een heel nobel streven om alles netjes aangehakt te hebben... maar daar moeten we toch wat meer over nagenekken. Wat minder netjes tuinieren, toch wat rommelhoekjes te laten... wat brandnetels op de hoek van de tuin... Als de buurman er schande van spreekt, laat hem lekker spreken. Want al dat soort planten, ook die brandnetel... die zijn allemaal heel nuttig voor al die insecten. En daarmee houden we toch al die tuinreservaatjes... door heel Nederland bij elkaar. Dan kunnen we toch bijdragen aan die ecologische hoofdstructuur... en aan de biodiversiteit in Nederland. Laat de buurman kletsen, dat vind ik een mooie. Precies. U hoorde de muzikale snuifdoos, uh, opus 32 van de Russische componist Anatol Liadov, gespeeld door Steven uh, Koems. En wij, wij vroegen ons net af over een ander muziekstukje, El Pagno Moruno. Wat dat nou betekende? Nou, wij kregen direct een stel mailtjes, niet van de uh, Spaanse ambassadeur, hm. maar van hele actieve luisteraars uh, die heel goed meeluisteren en ons altijd weer helpen. El Pagno Moruno betekende de moorse omslagdoek. Dus wel een tien, doek. Ting. tien. Ah. Ja. tien, tien. Dat is onze actie om 10% van het energiegebruik binnen een jaar terug te dringen. Voor het verspreiden van tips en trucs om het energiegebruik op verrassend simpele manieren te beperken... is een heel leger van adviseurs, actievoerders en andere vrijwilligers actief. En wat je zegt, een, een, een leger. In Amsterdam was deze week zelfs een heuse guerrilla actief. Studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam... overvielen het Maagdenhuis en een locatie van de Hogeschool... om de liften en roltrappen stil te leggen. Trap lopen moesten ze, die studenten. De roltrappen kunnen we maar met de goud. Oké, iedereen wat mee te doen. Jana, trap uit. Krijg okay, Barbara, boven Juri, beloningen. Formulieren. Ja, formulieren? Ja, dat is niet. Hier, dat is bovenaan deze trap. Ik ben binnen drie seconden. Rennen, Jim. Rennen. Kom op. Daar kan meer energie worden verbrand. Goedemorgen. We hebben eens even stilgezet ter energiebesparing vandaag. Oké, okay, mooi. En de liften kunnen ook helaas niet gebruikt worden. Mm -hmm. Maar we dagen je wel straks uit om uh, op de trap te uh, gaan racen en de king of de sterf te worden. Ja, ik kan niet gaan zweten. Ik heb zo'n prestatie. Oké, okay, veel succes. Jim ja, Missie van de Team 10, 10 Organisatie in Huizen. Overval uh, op de Hogeschool ja, van Amsterdam vanmorgen. De... Guerilla's met roze bandana's om hun hoofd uh, sporen iedereen aan om de trap te nemen in plaats van de lift of de roltrap. Ja, dat, uh, dat kun je wel stellen, ja. Mijn uh, projectassistent heeft bijvoorbeeld uitgerekend dat je 30 kilometer in een Tesla-rooster kan rijden. Voor, voor de tijd die wij nu de roltrap hebben afgesloten, uh, deze drie kwartier. Of o, 120 ja. gloeilampen die een uur lang branden. De en trappen stilgezet, of trappen stilgezet, roltrap stilgezet, omdat we energie gaan besparen. Dan kunnen jullie gaan battelen, keihard deze trappen brennen. Ik geef het startschot en dan kunnen er misschien king of the stairs worden. En dat allemaal om energie te besparen. Deel eens nummer 1. Aan, deel aan, deel een, een. aan deel deze deel kant alstublieft. 3, 2, 1. Daar gaan we Oh, de de de heel goed bezig. Weet naar vergaan. Als je, Als je de trap neemt, dan uh, mag je een banaan. Ja, ja. Goed gedaan. Banaan erbij. Dankjewel. Asje, het is nog een keer makkelijk traplopen. Ik krijg je nog een cadeautje ja, voor. Goed, je goed Dan gaat er iemand met een trap. En hij leest de tips door van 10-10. Wat gaat die snel jongens? Hij wint een echte zonne-energie-ledlamp. Omdat hij de trap heeft genomen vandaag. Wat een goede king of the stairs. Ik heb deze checklist voor je. En dan heb je 10 supertips. Uh, die daar nog bij aansluiten. Oké, dan neem je voor mij. Alsjeblieft. dankjewel, man. Alsjeblieft. Ja, yeah, wrap it up, hè. Huh? Yo. Ja, zo plotseling als de grill, ja, de hogeschool overvalt... ...zo plotseling staan jullie ook ineens weer buiten bij het elektrische busje... ...waarmee alle spullen vervoerd zijn. Ja, zo gaat dat. De, de hoeveelheid energie die je hiermee bespaart is waarschijnlijk een druppeltje... ...op een grote groeiende plaat. Maar ik denk dat het om meer gaat dan uh, alleen dat beetje elektriciteit voor de roltrap. Ja, dat, dat, dat is het, waar, waar we voor staan. Uh, die, die knoppen om, zoals net, we zijn hiervoor bij het Maagdenhuis geweest... ...en daar hadden we een tip uitgedeeld aan de receptionisten van... ...als mensen bezoekers binnenkomen en ze lopen tot de tweede... Verwijs dan niet naar de lift, maar zeg van, één, twee even de trap. En daar was ze serieus blij mee met die tip. Oh, dat kan ik doen. En dat is serieus, dat is gewoon even het knopje om. En dat is die bewustwording. Daar doe je het voor. Iedere dag weer, die, die, die, iedere stap die telt. Ja, ja, zoals jullie ook achter op jullie t-shirts hebben staan, iedere stap telt. Hè? Ja, ja, dat, dat klopt. Ja. De, vooral bij deze traploopactie is dat, uh, is dat erg, uh, erg toepasselijk. Kunnen de studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam nog meer van dit soort guerrilla acties verwachten? Dat kunnen ze zeer zeker op zeer korte termijn verwachten. Ja. Maar je zegt natuurlijk nog even niks. Ik laat alles in de nevel gehult. Plezier en succes. Dank je wel Een van de liederen van uh, Frédéric Chopin, My Sweetheart. Nou, daarover hoeft u niet te meden, dat begrijpen we zelf ook. Mijn liefje. Uitgevoerd in het arrangement voor cello en piano door uh, David uh, uh, Geringas Geringas Geringas op cello en Ian Fountain op piano. Sorry voor dat gehaal. Ja. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Gelukkig hakkelt onze jingle lezer nooit. Dat is dan nou weer een voordeel. 300 miljoen euro, dat bedrag kort staat staatssecretaris Bleker op de natuur in Nederland. We moeten flink bezuinigen. Toch kan dit Bleker wel eens duur komen te staan, al dus D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. Ja, bleker neemt een flink risico. Want uh, als Nederland hebben we afspraken gemaakt in Europa om uh, onze natuur te beschermen. En landen lopen, landen lopen het risico op boetes als ze dat niet voldoende doen. We moeten namelijk ervoor komen dat de natuur in Nederland achteruit gaat. En het beheren van die natuurgebieden is het belangrijkste instrument om te voorkomen dat die natuur achteruit gaat. Maar dit kabinet kort 40% op beheer. En daarmee korten ze op het instrument wat de boetes kan voorkomen. Er zijn in het verleden al boetes uitgedeeld van 300.000 euro per dag aan, uh, aan Frankrijk. En aan Frankrijk ook een, uh, een boete van bijna 60 miljoen. Nou, die boetes liggen natuurlijk niet meteen. Maar het risico op die boetes, dat neemt Bleker heel bewust. En dat is toch vooruit van een stukje financieel risico. Goed nieuws. Ja, we zijn de kwaadse niet bij Vroege Vogels deze week. Ook goed nieuws uit de koker van Henk Bleker. De staatssecretaris van Natuur gaat een einde maken aan het gans trekken. Nakamervragen van Partij voor de Dieren. Voor wie het nog niet wist, ik ga het even uitleggen. Bij gans trekken galopperen ruiters onder een opgehangen dode gans door... en proberen daarbij de kop eraf te trekken. Dieren in het nieuws. Weer ganzen. Nederlandse jagers hebben geen zin om voor de ogen van toeristen... ganzen uit de lucht te schieten. Dit is de hoofdreden waarom de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging... zich terugtrekt uit het akkoord van natuurbeschermers, boeren en jagers... om de overlast van ganzen terug te dringen door ze af te schieten. Een van de afspraken uit het akkoord gaat over het afschieten... van honderdduizenden grauwe ganzen in de zomer. De vogels die in Nederland overwinteren... moeten in ruil daarvoor met rust gelaten worden. Maar de 21.000 leden van de jagersvereniging ziet daar geen heil in. Ze zijn bang voor imagoschade. De jacht is in de zomer volgens de jagers veel zichtbaarder. Nu is de vogelbescherming weer boos op de jagers. Water. Zeer giftig afvalwater uit een Turkse mijn bedreigt de omliggende dorpen. De bassins staan op knappen door de zware regenval van afgelopen tijd. In het vervuilde water zitten zware metalen die terecht kunnen komen in het milieu. Dieren die het water in zich opnemen gaan dood aan de giftige stoffen. Uh, ook uh, kunnen zich metalen verspreiden via de rivieren en de zeeën... maar ook bijvoorbeeld via gewassen zoals aardappels. Een recente aardbeving heeft de bassins nog instabieler gemaakt. Ilse Smit is campagneleider bij Greenpeace... en legt uit wat er gebeurt als het vervuilde water het gebied instroomt. Nou, wat je daar ziet is dat er 15 miljoen kubieke meter... aan ontzettend giftig afvalwater is opgeslagen vanuit die zilvermijn... Als die dam doorbreekt, zal dat dat gebied inlopen. En gaat om heel erg giftig afvalwater. Een beetje vergelijkbaar met wat er in Hongarije is gebeurd. En er is een aardbeving geweest. Er zaten al scheuren in de Tweede Dam. En wij zijn heel erg bang dat die scheuren groter zijn geworden. En dat meer vervuild afvalwater het gebied verontreinigt. Wetenschappelijk nieuws. Oh wetenschappelijk nieuws, sorry. Ik was uh, even aan het kijken. Onze uh, fotograaf hier, er gaat er weer eentje naar buiten. En die heeft iets heel geks hier neergezet bij de vijver. En ik was er nogal door gefascineerd. Wetenschappelijk nieuws. Daar gaan we nu naartoe. Britse onderzoekers denken dat er wereldwijd zeker 3000 soorten amfibieën... en 160 zoogdieren nog niet ontdekt zijn. De verwachting is dat deze dieren met name in de tropen leven. De schatting is gebaseerd op het aantal hectare dat nog niet in kaart is gebracht door wetenschappers. De onderzoekers zijn bang dat veel soorten zullen uitsterven voordat ze ooit zijn onderzocht. Ze pleiten dan ook voor een veel betere bescherming van de regenwouden. De telefoon. We gaan nu naar een ontdekking, heb ik hier op mijn papier staan. Het uh, bosdoorntje, een kleine sprinkhaan, is weer terug in Nederland. De kleine sprinkhaan werd na bijna 40 jaar afwezigheid herontdekt... in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Dat maakt het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden bekend. Het bosdoorntje is een doornsprinkhaan. Het diertje is te herkennen aan het doornvormige halsschild... dat over het achterlijf ligt. Bosdoorntjes maken in tegenstelling tot de meeste andere sprinkhanen en krekels geen geluid. <tie>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 Dat was het derde deel Allegro Molto uit de pianosonate in C-groot van Joseph Haydn. Uh, Janine is weer naar buiten gegaan. Met, uh, we hebben vandaag twee fotografen te gast. Uh, zij is nu met de andere Edo van Uggelen. Ja, Janine, ik, ik zie jou daar wel staan aan de vijver, daar in de verte. Maar ik zie Edo... Uh, uh, ja, die zie ik niet. Nee, <laughs> ik moet een beetje... Ik moet een beetje... Ik zal heerlijk zijn de slappe lachen onder, onderdrukken. En dat is best moeilijk. Want uh, ik kon Edo in eerste instantie ook niet vinden... Uh, maar wat ik hier wel heb aangetroffen is... Ja, ik kan het niet anders omschrijven dan een soort groot uitgevallen... Uh, camouflage slaapzak. Slash... Uh mini-koepeltentje. Uh, de, de, de achterkant is heel erg laag. En de voorkant heeft een soort van klein koepeltje. Het is hier opgesteld aan de rand van uh, de vijver. En ik moest net al uit alle macht voorkomen dat mijn hond erheen ging om te snuffelen en er bijna aan te plassen. Vandaar dat ik uh, even moeite had om er lachen in te houden. Maar ik loop nu naar deze slaapzak toe. En er steekt een enorme telelens uit. En ik ga nu proberen de ingang te vinden. Ik zie hier een rits... <lacht> Ja. Oh, lukt het, Edo? Sorry? Nou ben je wel aan het verstoren. Oh, ben ik nu jou ja, aan het verstoren? ik heb net meer koeten voor die tent. Oh, sorry. Je bent de tweede al vandaag. Ik ben hier precies op de grens van een territorium. En die hebben steeds uh, strijd met elkaar. Ja. En daarom heb ik dat tentje hier staan. En ik zit precies op de grens. Dat heb ik gisteren uitgezocht met de verrekijker. ben ik hier even geweest uh, uh, vogelen. En uh, nou gaan ze tegen elkaar op. En dat probeer ik hier vast te leggen. Daarom zit ik hier op het uh, tentje hier op het gras. Ja, dus uh, over het verstoren van dieren en fotografen gesproken... als je iemand ziet liggen in zo'n tentje of is ziet zo'n tentje... wat moet je dan niet doen? Er naartoe gaan. <laughs> ja, dat Meestal is... zijn het overigens hardlopers, want ik lig morgens vroeg in het tentje. En uh, zeker op zondagochtend is het eigenlijk een heel slecht, uh, eigenlijk een heel slecht uh, tijdstip... want dan uh, sterft het in het bos van de hardlopers. En die zien zo'n tentje staan en die gaan even kijken wat het voor iets vreemds is. Ja. Ja, en dan zijn mijn vogels natuurlijk weg. Misschien moet je er een bordje bij zetten. Bijna wel, ja. Ja, wat is nou precies, want ik, ik snap dat het, dat het camoufleert... maar waarom lig je dan in zo'n tentje? Het allerbelangrijkste is, vogels worden vooral verstoord door het postuur van een mens. Het postuur van een mens heeft armen en benen en een gezicht. En als je dat verstopt, dan kun je het, het beste doen in een, in een tentje. Ja, do ook door een sjaal heb ik net gehoord inderdaad, een sjaal over je ja, hoofd bijvoorbeeld. Ja. Dat noemen ze gezichtsscherm, dan kun je ze over je hoofd heen doen. Dat is natuurlijk heel bekend bij jagers die dat altijd doen. Die hebben altijd van die groene kleding en vaak ook iets over hun hoofd heen om zich te verstoppen. Ja, en je kan het dus doen door in zo'n tentje te gaan Absoluut. liggen. Ja, ja zo'n tentje weet heel goed. En hoe, uh, wat is de langste tijd dat jij ooit in dit mini dingetje hebt doorgebracht, Ik, ik denk dat je niet wil weten hoe lang dat geduurd heeft. Ja, dat wil ik wel weten. Ik schat een uurtje of 7, 8. Ben ik er wel eens in geweest. En dan krijg je één heel groot probleem: dat je ongelooflijk nodig moet pissen. Ja. Dus dan is het op een gegeven moment, dan hou je het niet meer. Zeven of acht uur li ja, liggend ja, dat in dat dit ding? dat heb ik uh, wel gedaan. Ja, dan heb ik wel een matje, die heb ik er nu niet in liggen. Dan heb ik een soort slaapmatje. En ik heb altijd een, kijk, dat kan je hier zien. Ik heb een, een opblaaskussentje heb ik erbij, waar ik dan, uh, waar ik dan op licht. Dus dat maakt het redelijk comfortabel. Maar het toiletbezoek dat is echt het grootste probleem, want het tentje is te klein. om. Uh, wat ik, ik heb ook een grotere tent, daar heb ik meestal een pot mee met een deksel. Okay. Dus dan kan ik tussendoor even naar het wc. Zijn dit details die ook in jullie boek staan? Absoluut, staan zeker in het boek. Ja. <laughs> en tot slot wil ik nog even van je weten, voor welk uniek exemplaar heb jij 8 à 9 uur dan in het tentje doorgebracht, Edo? Dat was voor de Roodhalsfut in Duitsland. Voor de? Roodhalsfut in Duitsland. En heb je hem uiteindelijk kunnen strikken? Ik heb hem uiteindelijk perfect op de foto staan, tijdens het balsen. Oké, okay, nou zometeen meer tips en tricks over natuurfotografie... en met name over hoe je de natuur dan zoveel mogelijk niet verstoort. We praten zo recht verder met de beide fotografen hier in het kapitaal. Een paar jaar geleden werd de Oostenrijkse witsnuitlibel weer gezien... de oostelijke witsnuitlibel weer gezien... in een vennetje bij Olderbergkoop, na twintig jaar afwezigheid. Libellen min het Nederland stond op zijn kop. Iedereen wilde deze zeldzame libel zien. Maar daar zat ook meteen het gevaar. Hoe voorkom je dat larven en eitjes worden vertrapt door enthousiaste fotografen? Peter de Boer, ecoloog en oud-medewerker van het Frieske G, bedacht de libellenvlonder. Fijn voor de libel, want die zit immers graag op een warm plekje. En fijn voor de liefhebber, want die kan hem dan toch van dichtbij zien. Woensdag 1 juni wordt de vlonder officieel geopend. Maar voor die tijd gaat Jeannette Paramour samen met Peter de Boer vastkijken. Nou, zoals je ziet waar we nu lopen, hier staat rechts van ons een, een, een rijtje boompjes, voornamelijk Sparkout. Maar heel veel mensen weten niet eens dat hier achter een fen ligt. En dat hebben we bewust een beetje zo gedaan, omdat dit fen is zeer kwetsbaar, omdat hier een aantal hele bijzondere soorten voorkomen. En zowel in het broedseizoen als daarbuiten is het niet vrij toegankelijk voor mensen. Juist vanwege die kwetsbare natuurwaarden, hier zitten bijvoorbeeld drie dassenburchten hier broeden uh, Dodaarzen. En er zitten een aantal hele zeldzame libellen... waarvan de larven uitsluipen in die venrand die we zo gaan zien. In dit specifieke geval is, zit hier de oostelijke witsnuitlibel. En die komt maar op één ven voor in heel Nederland. En, en dat is deze katspoel. Maar dat het zo verdekt allemaal hier ligt, dat hou je ook graag zo, hè? Dat, dat hielden we graag zo of houden we graag zo... waren het niet dat de druk en de belangstelling van mensen... die die oostelijke witsnuit willen zien... Zo gigantisch is toegenomen de laatste jaren dat we eigenlijk... Ja, we moesten eigenlijk permanent toezicht houden om de mensen hier tegen te houden om het vent te betreden. En daar hebben wij een oplossing voor bedacht. En zie, daar staan we nu op, hè? Daar staan we nu op. We staan nu op de eerste Nederlandse libellenvlonden. Er zijn natuurlijk wel meer vlonders in vennetjes. Maar deze is speciaal aangelegd voor één libellensoort en dat maakt hem wel heel, heel uniek. Hele chique. Een loopplank naar het water toe. Je ziet ook al overal libellen vliegen. Ja. Het leuke is van zo'n vlonder dat libellen houden van warme plekjes. Dus ze gaan er ook gewoon op zitten. Daar zit zelfs een witsnuitlibel op de Waar? zesde tree voordat de vlonder ja, begint. Hoe zie ik en, dat? Ja, dat is moeilijk uit. Het is een klein donker libelletje zo op afstand. We hebben weinig zon, dus je ziet niet veel kleur. Maar hij heeft rode vlekjes op de achterlijf en een witte snuit. Het is een fenwitsnuitlibel. Een andere dan de oostelijke weer. Ja, er zijn in Nederland vijf witsnuiten. Ergens begin uh, jaren 2000 is hier... Een oostelijke witsnuitlibel neergestreken. Waarschijnlijk uit Duitsland. En die hebben hier een populatie weten te stichten. die het nog steeds goed doet. En de sierlijke witsnuitlibel. dat is eigenlijk een soort van mooie heldere laagveemoerassen. helder water met uh, waterlelie en onderwatervegetatie. Die is, heeft op dat moment de populatie in de weerribben. Mogen we een beetje dichterbij? Ja, of verjagen we hem dan? Uh, ja, hij zal opvliegen. Je ziet hier ook allemaal kikkers wegspringen. Dat kunnen de bezoekers van de Vlander dus ook heel mooi bekijken. Dit zijn allemaal poelkikkers. Daar gaat hij. En dan gaat de witsnuitlibel. We lopen even naar de vlonder toe. Ja, kom er komt alweer een ander hier. Het water is vrij helder. Je kunt tot op de bodem kijken. Dat gebeurt bij vennen niet zoveel. Hmm. En vandaar ook, die oostelijke witsnuitlibel, die moet ook helder water hebben. Want als water helder is, dan kunnen er onderwaterplanten groeien. Want zonlicht bereikt de bodem. Hmm. En de larven van de witsnuitlibellen zijn afhankelijk van die onderwatervegetatie. Nou is dat natuurlijk heel mooi, maar dat is tegelijkertijd dus ook het probleem hè, van dit gebied. En de ja. reden waarom jullie die vronden hebben aangelegd. Ja, de, iedereen weet dat als er een zeldzame vogel in Nederland wordt gezien... dat ja. uh, iedereen daar heel snel uh, naartoe wil om elkaar om, opbiepen elkaar biepen, uh, en om hem op uh, je lijstje te krijgen. Als hier jaarlijks in de vliegtijd of in de uitsluiptijd van de larven... 20, 30, 40 mensen door deze rand heen lopen ja. om dat beest te zien... Ja, dan heb je kans dat uh, de populatie verstoord wordt. En waarom die rand? waarom doen ze dat? Waarom staan ze niet gewoon aan de kant? Omdat men foto's wil maken. Ah. En men wil hem goed van dichtbij bekijken. Ja. En zoals je zag toen deze vlonder er nog niet lag... Uh, ja, dan kun je niet anders dan het gebied betreden... dus naar de verrand toe lopen om, om de soort überhaupt te kunnen zien. Ja. En je hebt dus ook Twitch-fotografen... die dus elke uh, soort in Nederland uh, op de foto willen hebben... en zelf op de foto willen hebben. Want er zijn genoeg foto's van Oostelijke Witsnuit... En die heb ik ze ook allemaal wel aangeboden, maar dat is niet uh, de bedoeling. Zelfscoren? Zelfscoren. Ja. Intikken, zoals dat ja. heet. Ja. Dus ze weten dat ze de larven verstoren, ja. en toch? Gaan ze in hun enthousiasme. Sommige mensen komen, uh, nemen daar vrij voor, komen uit Valkenburg reden. En ja, die, dan snap ik ook wel dat ze zich door niks of niemand laten weerhouden om die soort uh, te zien. Ja, dat doen ze dan zodra wij weg zijn. Terwijl je, ze weten dat dat niet mag, want het is ook verboden. Ja, dat weten ze. Toen hebben jullie van de nood maar een deugd gemaakt door die vlonder aan te leggen. Hè? Om dan toch dichtbij te kunnen komen en ja. niks te verstoren. Precies, we hebben daar wel lang over nagedacht. We hebben eerst geprobeerd met excursies en ook met, met extra toezicht. En we hebben nog nooit een boete uitgedeeld. We hebben liever dat mensen het begrijpen dan dat we ze gewoon een boete geven. Ja. En dan, dan zeggen ze, oké, okay, kost dat 40 euro? Mag ik er nu in? Ja. Dus dat helpt, dat helpt helemaal niet. Ja. Dus na lang wikken en wegen hebben we dit plan bedacht. Maar we zien dus nu al dat de vlonder vrijwel door iedereen die hier over dit zandpad uh, wordt... die Gebruikt. Nou, het zonnetje schijnt inmiddels. Ja, we gaan eens kijken. Dat duurt altijd eventjes. Ja. Het begin, zie, je, zie je, naarmate de zon langer schijnt, dan beginnen er steeds meer libellen zich te vertonen. Nu vliegen er al drie, vier boven het water. Vijf, zes, zeven. Gaat per seconde gaat het meer. Nu vliegen ze ook al midden boven het water. Als je iets heel graag wil, dan lukt het niet. Hè? Dus als ik nu ga staren voor de microfoon, en dan, dan, dus je moet het loslaten, dan krijg je het. Ik heb dat zit hij van... daar nu weer? Dus hier zitten inderdaad twee witsnuiten. Op de vlonder dus, hè? Je hoeft helemaal niet op het water te kijken, joh. Ja, er zitten zelfs één, twee, daar zit nog een, drie, vier... Dus die hele uh, aanloopplank van de vlonder is uh, bezaaid met uh, witsnuit. Maar je hebt dat uh, loslaten toch wel een handje geholpen met die vlonder? Ja, ja je, moet het, uh, het, je moet het lat soms een handje helpen, ja. Olivier Cazal speelde van Francie Poulenc Humoresque. Natuurfotografen die vlinders in de koelkast stoppen. Kikkers vastplakken, kroketten voeren aan vorstjes, planten vertrappen, in bomen klimmen om dicht bij nesten te komen. Alles lijkt te kunnen voor de mooiste foto. Maar dat kan anders, vinden biologen Bart Siebelink en Edo van Euggelen. Met die laatste lag ik net bijna in dat camouflagetentje uh, bij, uh, bij de vijver uh, hier bij het kapitol. Volgens hen kan je makkelijk plaatjes schieten zonder die natuur te verstoren. En daarom schreven zij het handboek natuurfotografie. Heren, Nogmaals welkom, nu uh, binnen en uh, niet meer buiten. Nog even, we net die reportage over die libellenvlonder. Uh, is dat nou een goed idee? Absoluut. Fantastisch, ja. ja, ja. ja. Want je kunt met veel mensen kun je bij die libellen komen... zonder die dieren te verstoren. Sterker, als die vlonder van hout is en die wordt warm... komen die libellen erop zitten, dus dat is alleen maar beter. En je hoeft die overvegetatie niet stuk te lopen. En we pleiten uh, als Stichting Centrum voor Natuurfotografie... voor meer van dit soort voorzieningen. Ja. Ook vogelhutten waar je vogels kunt fotograferen. En is zo'n vlonder dan wel... want we hoorden uh, Jeanette Pormer net ook vertellen over de foto... de twitchers, hè, de mensen die echt al ja. die, die, die ja. dieren afvinken op hun lijstje. Dan ja. is het echt een ja. wedstrijd. Gaan die daar wel staan op die vlonder tussen al, die, tussen al jullie ja. andere ja. collega's? Ja. Ik, ik denk ja. het ja. met wel, team op, op, op die vlonder kunnen ze met heel weinig tijd... heel snel die soorten afvinken. Okay. Als ze met, met laarzen door het vent moeten lopen... plus het risico lopen dat ze een boete krijgen van de boswachter dan is zo'n vlonder natuurlijk een uitkomst voor dat soort mensen. Het is niet hun eer te maken. Ja, het is, het is alleen jammer nee, nee, nee. dat er heel erg wordt ingezoomd... op een hele beperkte groep fotografen die met lijstjes bezig zijn. Het is in Nederland nog steeds ja. zo dat de meerderheid van de natuurfotografen... dat niet doet en op een andere manier natuurfotografie bedrijft. Ja, maar toch zijn er ook uh, veel natuurfotografen... die wel een beetje ja, op grote poten door de natuur heen banjeren... blijkbaar en het niet zo nauw nemen. Dat is niet iets waar uh, heel erg open wordt, over wordt gedaan, hè, Edo? Dat klopt. Dat is, die mensen zijn er nog steeds. En ik denk dat het heel handig is voor jezelf om uit te vinden... wat voor soort fotograaf uh, je bent. Wij hebben bij ons op de website een test ontwikkeld daarvoor. Ja, dat zijn de, de types. Ja. Daar gaan we het zo meteen ja, ja. even over hebben. Okay. Maar laten we even bij jullie blijven. Laten we niet Roomsjel aan de pauze zijn. Uh, hoe ver ben jij ooit gegaan om, om een heel mooi plaatje te maken? Eerlijk? Laten we die taboe eens even doorbreken. Dat taboe. Oh, ik heb vroeger, toen ik mijn eerste plaatjes maakte... heb ik natuurlijk ook wel eens een vlindertje in de koelkast gedaan. En, uh, maar dat geeft toch een, uiteindelijk niet zo'n goed gevoel. Een vlindertje in de als dat doe je omdat... Dan koelt hij af, dan denkt hij dat het nacht is... en dan wordt zo'n vlinder rustig. Moet je niet midden op de dag doen, want dan, dan is de, de, de drop... en de verschillende temperatuur heel groot. Maar tegen oh. de avond wordt een vlinder uh, uh, vanzelf... koelt hij af, wordt hij rustig, gaat hij zitten... En als de zon schijnt, dan zijn vlinders onrustig en dan blijven ze maar fladderen. Ja, dat is dus een zo'n vuile, vuile truc uh, om, om inderdaad een mooi plaatje ik te kunnen maken. Ik vind het niet maken. een goede methode, hoor. Ik nee. was twintig toen ik dat deed, maar ik geef eerlijk antwoord op je vraag. En Eeuw, dat doe God. ik, omdat we tegen de zwijgcultuur zijn. Ja. Edo, jij nog een voorbeeld van iets waar je, je nu voor schaamt? Wat je wel hebt gedaan in het verleden? Ik heb in het verleden heel regelmatig Amfibie opgepakt voor de foto... en neergelegd en een foto gemaakt en daarna weer teruggelegd... op de plek waar ik ze gevonden had. En dat is, heel eerlijk gezegd, nog steeds de gangbare methode... om die diergroep te fotograferen. Ja. Want jullie hadden het net over zwijgen. Ja. Ja, jij zei net zwijgencultuur, ja. Bart. Zo um, so is dat. D iedereen, bijna iedereen doet dit, maar er wordt niet over gesproken. Correct. Correct. Uh, uh, driekwart van de foto's die je ziet van watersalamanders, om er iets te noemen... of van slangen in uh, boeken, in magazines, is gehanteerd. Die dieren zijn gehanteerd. Dat is overigens... Vaak gedaan door mensen die weten wat ze doen. Dat zijn biologen of mensen die al heel lang zich bezighouden met die dieren. Die weten heus wel wat ze doen. Maar het past natuurlijk niet in, in codes. Want toen had je maar weinig natuurfotografen. Nu heb je er enkele honderdduizenden. Als die dat allemaal gaan doen, dan moeten we met z'n allen niet aan denken. Dus je hebt toch een soort van gedragscode en een soort ethiek nodig... En hoe kan je die zwijgcultuur dan doorbreken? Moet je dan in je bijschrift van je foto zetten... Ja, watersalamander, absoluut, ja. door mij persoonlijk opgepakt en hier ja, neergezet? Bijna wel, bijna wel, bijna wel. Er is ooit een Duitse natuurfotograaf geweest die had daar codes voor. En die heette Frits Pulking. Man is overleden. Die codes die zijn toen gedragen in Duitsland. Ik heb er in Nederland bijna nooit meer de afgelopen vijftig jaar... ook maar één woord over gehoord. Die codes die zijn, een foto kan zijn puur natuur... Dat is als er geen enkele ingreep is verricht door de fotograaf. Mm -hmm. Het kan ook zijn dat je diertjes hebt gelokt met voedsel. En dat doe je al als je vogels voert in je tuin. Is ook manipuleren, hè? ja. Maar het blijven wilde dieren, natuurlijk gedrag. Dus dat blijft een verantwoorde uh, manier van fotograferen. Uh, veel foto's zijn zelfs zonder niet mogelijk. Dan heb je wild dier, maar onder controle. Wat Edo net vertelde: uh, slang vangen of kikkervangen neerleggen, fotograferen en weer vrijlaten. Het ja. dier is, was wild, is wild. Is alleen wel een geanceneerde foto. Zijn er heel veel codes? Ga je die nu nog heel veel noemen? Of zijn het... Nog een ding. Eén in gevangenschap. Even, in de ja. dierentuin, klik. Dat is goed voor de scores. Dan mm -hmm. hoef je niet drie maanden naar India. Dan heb je meteen die tijger in tien minuten. Ja. En de laatste is een montage. Als jij het beeld met Photoshop uh, hebt verfruit. Want daar wil ik inderdaad naartoe. Dat, we hebben, je hebt manipulatie in de natuur. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon beeldmanipulatie. Ja, correct. Ja, en hoe ver gaan mensen daarin? Want ik zie hier bij jullie bijvoorbeeld op de voorkant van je boek. Uh, een beest met een nogal on on onnatuurlijk oogend uh, rood oogje. Edel? Ja, Edo. Ja, Edo. Ja, <laughs> Kom eens op gemaakt. de proppen. En het, meestal, het grappige is dat mensen zien die rode foto, die rode, dat rode oog. Het, het eerste reactie he? is: hij is geflitst. Want hij dus heeft een rode vuut. Mm -hmm, als, dus, als je flits krijg je rode ogen. Dat is wel bekend ook bij het fotograferen van de portretten van mensen. Ja. Um, maar die vuut heeft van nature al een rood oog. Deze mm -hmm. foto die is gemaakt met. Maar de... deze ziet eruit alsof hij bezet is door de duivel zelf. Klopt, zo rood. hij is vanuit zo'n laag tintje gemaakt. En hij is heel licht, dat is een truc, is hij ingeflitst. Met een flitser op afstand. Ja. En dat kun je vrij snel zien. En met name futen hebben daar amper last van. Die foto, was daaraan, die, die foto is daarmee gemaakt en die vogel was eraan gewend. Die reageerde daar totaal niet op. Maar, maar, maar die eerder... was gewend aan paparazzi, of wat bedoel je? Nee. <laughs> Het is een locatie waar heel veel mensen komen. Dus die, vogel, ja. die vogels waren sowieso gewend aan, uh, aan bezoekers. En als je mensen hebt die in het veld lopen en, uh, en de, de, de, de, langs een fietspad, die heel veel mensen hebben ook spiegeltjes. Dus de dat, dat, dat, reflectie van licht ja. is dan iets wat ze dagelijks meemaken. En daar hebben ze totaal geen last van. Maar eigenlijk is het een, soort, een beetje een mislukte foto als je te nee, rode oog hebt. Dat wil ik nog zeggen: die futen hebben van zichzelf een mm -hmm. rood oog. Alle futen hebben dat. Ja. Dus een karmijnrood oog, dat is heel mooi. Door het flitsen is dat rood net eventjes. Dit is een trucje om het ja. te versterken. Daar ja. komt het op neer. Ja, ja. Hoe kan je eigenlijk zien uh, dat een foto is gemanipuleerd? Heb je daar nog een leuk voorbeeld van, Edo? Dat is heel lastig om het te zien. Mm -hmm. ja, dat zie je met, heel vaak, vaak zie je in tijdschriften. Een tijdje terug stond er een heel artikel over, in een groot Nederlands tijdschrift over de bunzing. En uh, er stond met dikke letters dat het een strikt nachtelijk dier is. Dat die nooit overdag actief is. Als je dan bij dat artikel allemaal foto's ziet van een, een bunzing met een konijn... die overdag is gefotografeerd, mm. dan klopt er iets niet. Nee. De nee. het... vraag is dan of het een bunzing is, want je hebt in Nederland ook uh, frekjes... Die lijken erg op bunzing, die zijn amper te onderscheiden van de bunzing. Ja. En je moet je zelfs afvragen of dat kanijn niet is, uh, is gevoerd aan een fretje. Ja, en dat is ter plekke foto's. Dat is iets gebeurd. Bart, kun je nu nog even, want we hebben nu allerlei voorbeelden gehoord van hoe, hoe het niet moet. Kun je even kort vertellen, hoe, hoe maak je dan nou wel die van, waanzinnig mooie foto's in de natuur zonder te verstoren? Er zijn heel veel mogelijkheden, het hangt er een beetje vanaf van wat je wil. Als je echt uh, de harde kant van natuurfotografie, als je vogels of zoogdieren wil doen... Uh, dat is een deel van de natuurfotografie. Dan moet je vaak toch uh, bepaalde technieken hebben, methodes hebben... om die dieren überhaupt te kunnen benaderen. De schuiltent is, is de meest bekende, meest beproefde manier. En het is een vrij ouderwetse hobby. Het is niet even snel en vlot. Het kost, het is al gezegd, tijd. Het ja. was ja. niet in de drukke agenda van de scoorder. En wat mag nou... Niet. Wat zou nu op de lijst moeten komen van... Uh, Verboden handelingen. Wij ja. je over wat je gedaan hebt, naar mijn idee. Ja. Als je een foto hebt gemaakt door... Heel veel uh, uh, dieren zijn bijna niet te fotograferen... als je niet uh, uh, wat vegetatie wegknipt of dat soort dingen. Mm -hmm. uh, als je dat al doet, wees er eerlijk over. Ja, maar goed, dus openheid is één. Maar daarna, ja. dat, dat wegknippen, dieren neerleggen. Uh, Edo zei het net, een salamander of een slang. Uh, doen we dat, blijven we dat wel doen of moet dat stoppen? Nee, dat moet stoppen. Dat moet gebeuren door mensen die echt weten wat ze doen. Dat moet echt niet iedereen zomaar gaan doen. Ja, maar ja, genoeg zullen fotografen zeggen... ja, als jij het mag, mag ik het ook. Die slangen ja, zijn van ons ik allemaal. Denk Samenwerken met onderzoekers. De, de, de die deskundigheid mogen die wordt wel eens vergeten. Ja. Wat, wat is je achtergrond? Als je onderzoek doet aan, uh, aan koolmezen... dan weet je op een gegeven moment precies wat je wel kunt doen met die koolmezen... Ja. wat je niet kunt doen. Hoe deskundiger, hoe, hoe bevoegder... En ik zou, als je dat wil fotograferen en je hebt er zelf geen ervaring mee, is mijn advies: zoek contact met deskundigen, met mensen die vrijwilliger zijn, die veldonderzoek doen en die een ontheffing hebben om uh, in die gebieden te komen en ja. om te gaan met reptielen. En ga mee, met ga een mee. Onderzoek. Ga mee en neem dan de gelegenheid te baat om een foto te maken. Ja, en hoe ziet de ideale natuurfotograaf er dan uiteindelijk uit in jullie optiek? Je uh, zie je niet, het is die is gecamoufleerd. Niet... Ja, het is iemand die niet meer werkt. Met, niet. met zeeën ja. van tijd, ja. en geduld en een flinke portemonnee voor een voor goede uitdaging. Ja. Ja, ja, maar ja. met name de, het geduldaspect... en ook de, de kunst om te blijven observeren... en dingen te zien die anderen niet zien die zijn misschien wel het allerbelangrijkste. Maar in dit boek, het handboek Natuurfotografie... lees ik dus niet alleen de technische kant... en ik lees niet alleen wat ik niet mag... maar ook vooral wat ik wel mag, toch? Ach. Voor alle duidelijkheid. Ja, ja. heel veel how-to. En ook heel veel over de artistieke kanten van het vak. Ik heb mm. het niet over gehad, maar over composities... en hoe je op ideeën komt... en hoe je het meer kunt laten zijn dan de simpele registratie van een dier. Want het is niet het interessantste. Nee, het interessantste is natuurlijk inderdaad... Uh, ja, in dit geval hoe je dat op een beste manier kan doen. How-to. Ja. Dank je wel. Bart Siebelink en Edo van Uggelen, bedankt voor dit gesprek. Uh, het handboek Natuurfotografie ligt nu in de winkel. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Uh, aan het eind van de uitzending maken we altijd nog even tijd... voor de afdeling Nazorg van de Venolijn. Op 035 67 338 werden de afgelopen week... al veel uitgevlogen jonge mezen gemeld, zoals deze. Hallo, ik ben Rum en de Gelder. Ik woon in Soetemere. Zondag heb ik de kolmesje zien uitvliegen uit het nestkastje. Helaas is er één koolmeisje verdronken en een ander kolmesje is door een extra opgegeten. Met Willy Cibrandi in Maasluis. Op zondag kwam er zoveel geluid uit ons eigenlijk bijna onbewoonbaar verklaarde koolnezenhuisje... dat we de rest van de uitzending van Vroege Vogels hebben moeten missen. Tot kwart voor elf hebben we gefilmd, gefotografeerd... en vooral intens genoten van het uitvliegen van zeven prachtige jonkies. Goedemorgen, u spreekt met Bram van Schagen wonend in Uithoorn. In de meidoren aan de overkant, daar zie ik de eerste uitgevlogen jonge koolmeesjes. Ik hoop dat het geen precedentwerking krijgt. Dat mensen voortaan tussen 8 en 10 de natuur ingaan... en niet meer naar vroege vogels luisteren. Nee, dat is niet de bedoeling. Ten onder aan ons eigen succes. <laughs> Goed, op onze website natuurlijk meer informatie he, over deze uitzending. En uh, daar staat ook onze eigen vroege vogelscode voor natuurfotografie. Die hebben we nog niet uh, genoemd. Daar de tien gouden regels voor iedereen die verantwoord wil fotograferen of filmen in het wild. Op de site staan ook korte video's met tuintips in het kader van tuinreservaten. In het eerste filmpje vertelt tuinvogeldeskundige Anna Kemp hoe je het beste uw gazon kunt onderhouden. Ja, Komende dinsdag natuurlijk Vroege Vogels TV. He. Ditmaal onder andere over de kolencentrales op de Maasvlakte. Nog een heel fijne zondag toegewenst. En tot volgende week hier in het kapitol, waar eindelijk echt de zon begint door te breken. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. En nu zich deze dag. Het alleroudste radiogeluid van Nederland is teruggevonden. De tune van ingenieur Itzeda uit 1919. Het allereerste wat in Nederland door de radio geklonken heeft. Dat dat dit geweest is wat ik nu gehoord heb. Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom vandaag kwart over zes in Instituut Itzeda. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?